Thank you. Thank Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend, Bills en Co. Leuk zeg. Wat, wat zeg je nou allemaal? Oh je zegt niks, je huilt. Verroest meid huil je. Wat is er los? Wat is er uit? Je verloving. Meid Mil, gefeliciteerd hoor. Nee, ik zei gefeliciteerd met dat het uit is. Nou, omdat het een pak van mijn hart is. Millie, lieve schat, luister nou eens even. Die jongen die deugde niet. Daar was jij veel te goed voor, eerlijk. Jazeker meen ik dat. Moet je nog even horen, meid? Als jij je met die Engert verloofde, moet ik dan tegen je zeggen dat het een vieze onderwereldfiguur is? Nee, natuurlijk niet. Maar denk niet dat we niet in zakken naast zaten, hoor. Hoe vaak wij niet tegen elkaar gezegd hebben. Ach jeetje, die Milly met haar smeerlap. Maar ja, ze zal er zelf gauw genoeg achter komen. Het is zo'n fijngevoelig type, hè? Ja, nou ja, wat is drie jaar? Je hebt je hele leven nog voor je toch? En meid, stel je niet voor dat je aan die misdadiger was blijven hangen, hè? Wat jij? Ja, dat bedoel ik. En voel je je nou weer beter? Ja, hè? Onzin hoor. Geen handvol, maar een mondvol. Nou ja, hoe heet dat ook weer? Ja, oké, okay, meid. En dag! Nou mag ik toch een man worden als ik weet met wie die meid hoofd was. Ja, ik, ik weet niet. Een beetje gerookt. Lucht van paling, misschien gerookte paling, ruikt je wel? Of bokking, gerookte bokken, Goedemorgen. Morgen meneer Biels. Morgen. Wat ruik jij? hè? Tja, iets van spek. Gerookt spek? Jij bent gek. Oh, dank je. Met je spek, zeg. Toevallig zijn dat spieren, hoor, dame. Hier, daar, dat zijn allemaal spieren. Daar zit nog geen randje vet aan. Dat is spek. Jij met je spek. Ik ben geen varken. Nou, nee, sorry, hoor. Ik ja. dacht dat je vroeg waar het hier naar ruikt. Ja, ja, ja, dat vroeg ik ook, ja. Maar wat ruik ik dan? Mij? Je ruikt mij. Ach, nee. Zeker, je ruikt mij. Dat is mijn lucht. Zo ruik ik. zegt. waarnaar? Naar rook. Ik ben gerookt, namelijk rooklucht. Rook. Lucht van rookvlees, daar. Daar, rookvlees. Ik ruik naar rookvlees. Jij met je spijk, allemaal spieren. Rookvlees ruik je wel? Ja, maar een beetje scherper. Nee, nee, dat is bluswater. Dat is dat typische scherpe luchtje van bluswater op rookvlees. Ruik je? Ach jee, heb je brand gehad? Nee, nee. Niet? Nee. Ach. Nee, rook. Ik heb rook gehad bij de dametjes Peperplas. Gisteravond met Doemie op visite geweest. Heel gezellig, los van de rook dus. Maar waar kwam dat dan vandaan? Het, het haartje, uit het haartje. Het nieuwe open haartje. Dat vierden we namelijk, dat moest ingewijd. Mijn cadeau dus. Ach jee. Je hebt zo'n open haartje cadeau gedaan, ja. die twee, hè? Ja, Daar heb ik iets van gehoord. Ja, wat heet cadeau? Zeg, zelf gebouwd, tekeningetje van Pol. Zelf gesloopt, gemetseld, alles. Jezus, zeg, kan je dat dan? Waa, dat is mijn vak. Dat is mijn vak geweest. Wat dacht je dat ik zo van school met mijn bolle boven op de directeurstoel mocht gaan zitten van pa? Van de oude Pieter? Kom, kom, zeg. Gaat die eerst, man, zijn de steiger op, stuk verhieft. Ja, ja, stuk vergif, stuk vergip dan, hè, in het Hollandse, tegen mij, zegt meende die niet, hoor Maar het stuk vergif ging nemen zo verrolijk een jaarske de staai op, hoor Goeie Goeie, nee, beef Hi, Eef Ja, maar we hadden het net over het open haartje van de peperplasjes, man Ja, jammer Jammer wat? Nou ja, dat het een beetje schevig is, oma, ou. In welke zin schevig? Nou, schevig in de zin van schevig, weet je. Haha, hoor je hier, schevig. Ja, daar moest mijn vader ook zo om lachen, hè. Broer Piet, fijne broer Piet, hoezo? Nou, dat jij het nog steeds niet verleerd hebt, dat scheve messelen. Dat scheve messelen, broer Piet, weer even aan het woord, hè. Dat scheve messelen. Ik messel als een kaars. Eh, uh, als wat? Als een kaars. Metsel de kaars ook zo scheef dan? Ik messel helemaal niet scheef. Ik heb in mijn praktijk, ja, maar achter heel blok huis gemesseld. Maar de oude Pieter de tranen van in zijn ogen kreeg toen hij het zag. Ja, van de specie. Van de specie? Ja, die voel je uit de vroege, weet je wel. In die oude zijn tranen in de ogen. Want dat kon jij ook niet specie maken, volgens mijn vader dan. Nou zeg, dat doe ik dan ook op fijn adres, hè. Broer Piet, grote, grote zeg, Als die huizen er nog stonden, dan zou ik je er zo mee naartoe slepen. Dan kon je het zien, te hellen. Staan ze er niet meer dan? De, hè? Nee, nee, nee. Die moesten gesloopt, ja. Voor het wegenplan. Of iets dergelijks. Nee, nou volgens mijn vader dan zijn ze uit zichzelf omgevallen. Ja, ja. Omdat een paar kinderen te hard drukte bij het belletje trekken, of zo'n gelijk van Ja, ja, jij moet vooral aanmerkingen maken op iemand zijn specie hè. Nou, wat je zelf daar bij de peperplasjes hebt lopen versieren. Oh, dat een ja. Ja, oh, dat een ja te helle Oh, dat de ja. Vertel eens. Oh, dat is dan mijn hand langer. Nou ja, dat was kwaliteitsspecies anders. Je ja, houdt nog vol op te helle terwijl ik hem precies zeg wat hij doen moet. Ja, maar zo onduidelijk, hè. Ja. Jij begint altijd zo onduidelijk te spreken dan. Hè. Dan, dan, wanneer dan? Nou, als jij iets moet gaan doen oh, hè, ja? met je handen. ja Oh, ja, dan ga je meteen zo zweten en hees praten ja. en zo. <laughs> En dan begin je meteen scheef te messen, ze overspannen allemaal, weet je wel. Overspannen, we ja, mag het misschien ook. <laughs> scheppingsdrift wezen. Uh, hoe, hoe, hoe zegt u? Scheppingsdrift, jongeman. Oh, nou, ja. als dat scheppingsdrift is, dan mogen wij onze handen dichtknijpen. dat jij niet bij de Genesis betrokken bent geweest. Daar ja, hier, Broepie Junior, de helle. Dan zeg ik tegen hem, maak jij vast een kuip specie, man. Wat maakt iemand dan? Een kuip specie, allemaal. Precies, en geen badkuip specie. Oh. Een kuip is een kuip. Je denkt toch dat je mal wordt, hè? In die oude wijfies hun badkuip, zeg. Nee, waar blijft de specie. Wat denk je dat meneer zegt? Ik zei dat het nog stinkt te slinken. Oh ja? Slinkt dat dan? Wel, nee. Nee, maar ik had vergeten het stoppen in het afvoerpijpje te stoppen, weet je hoor. Ja, ja. Meneer spoelt even een kilo of vijftig aan specie in het riool. Oh, verschrikkelijk, zeg. Zeg, wordt het dan niet hard, dan? Als een steen. Ja, dat was kwaliteit, specie, hoor. Ja, dan kon ik de straat gaan open tot aan de straat gaan openbreken, zegt die toestand. Leg maar nieuw en dan komt Poba voorbij hollen op zijn training schimpies en die zegt... Morgen, chef. Ja, precies zo. Morgen, chef. Boel verstop, chef. Als je voor 50 kilo als steenharde specie hebt, die oude wijveriool staat te bikken. Oh, uh, dat ja. Ja, toen kreeg u wel even iets over spannend chef. Nee, dat is zijn scheppingsdrift, Koen. Ja. Die koelt hij altijd op het riool, weet je wel. Ja, ja. Oh ja, chef. Hé... Uh, hey. Ruik ik iets van gebakken spek, chef? Nee, pol, Je ruikt mij, pol. Je ruikt rookvlees, man. Ja, zoals het varken zei, chef, toen het in de koekenpan lag. <lacht> <lacht> <lacht> Flauwe grap, chef. Het is dat je het zelf zegt, hoor, pol. Oh, uh, wacht even. Dat is dan nog van gisteravond, dat uh, rokerig luchtje, chef. Ja, pol. Ja, het zit u niet mee met dat open nee. haartje, chef. Nee. Eerst dat met dat dak... Dat rioolgedoe en nou weer dat van gisteravond. Het lijkt wel of daar iets op rust, chef. Ja, de vloek van deze tijd, Paul. Het personeelman, het gebrek aan vakmanschap, meneer hier. Rot, zoiets, maar wat dan? Op het laatst heb ik het zelf maar allemaal gedaan. Nou ja, het is toch nog klaargekomen. Paul, heb je het gezien? Ja, chef. En? Let even op, mensen, wat Paul zegt, architect zelf. En? Ja, ja, wel leuk, chef, dat schevige. Rip de water, alweer zeg! Paul Schevenpont, dat is zo recht als een, als een, als een kaars. Nou, het zou mijn kaars niet wezen, chef. Ah, gaan jullie nou allebei op het dak zitten, zeg, te helpen? Zeg, wat was het dan met het dak? Oh, hou daarover op, zeg. Dat was het begin dus even, hè? Toen moest ik nog beginnen, hè? Met het sloopwerk dus, hè? Even dat oude schoorsteentje wegbreken. Kinderenwerk natuurlijk. Leuk klusje voor meneer hier... Leert hij van, hè, dus ik geef hem die opdracht. Sloop jij morgenochtend even dat schoorsteentje? Dat ik sloop dat schoorsteentje? Ja, op het dak, ja! Ja, waar hij staat een schoorsteen. Ha, op het dak, ja. ja. De meest geëigende plek voor een schoorsteen is op het dak toevallig. Ja, daar word ik nou nooit moe van, hoor. Ik moet een open haartje bouwen. Ik moet daarvoor de oude schoorsteen in de kamer wegbreken... Dus welke sloopt men die op het dak, logisch. Ja, dan moet jij dat erbij zeggen, Ome. Dan moet jij mij niet op het dak laten zitten met mijn gevaarlijke toeren. Ja, het had raar kunnen aflopen, chef. Dat is een feit. Nee, laten we zeggen dat het niet raar afliep, Pop. Uw punt, chef. Ter helle stel je het even voor, zes uur s'morgens. Doemie maakt me wakker. Ik zeg, wat is er nou weer, doen. Ze zegt, ik hoor iets, ik luister. Ik zeg, nee, dat zal het kind wezen, die is daar bij de peperplasjes hierachter. Vast even een schoorsteentje aan het slopen. Ze zegt, ik ga eruit. Ik zeg, ik niet. Wat denk je? Ze ging eruit. Ja. En jij bleef erin. Ja, en ik zak weer zo lekker een beetje weg. En boom. Boom? Ja, boom, bang, klababberen. En ik schrik wakker en wie ligt ernaast weer in bed? Uw vrouw weer? De schoorsteen van de dames peperplas. <lacht> Warm en wel, zeg, nou jij weer. Oh, ja. ontzettend ontzettend. Ja, ik had wat te veel genomen, weet je wel. Te veel van wat? Nou ja, van die kneedbommenspeul, dus eigenlijk, hè. Daar, eh, <lacht> daar hadden wij dus nog een restant van liggen op het honk, hè. Van onze werkweek sabotage en andere geweldloze technieken. Koen, jij weet het wel. Ja, is gevaarlijk goed, je knaap. Dat blijkt maar weer eens te meer, chef. Het, het halve dak teraf, Paul. wat zou het? Mijn oude zakkengeneratie zal wel weer met een mokertje blijven klungelen, hoor. En hey, leer jij dat gaaiers voor al oude mensen het dak van hun huisjes te blazen, flink hoor. Ja, ja, nee, dat had ik alles op de televisie gezien, oma, die techniek, weet ja. je wel. Zo van hoe zij zo'n fabriekschoorsteen opblazen, hè. Ja, jongen. Maar ja, dat moet je meer gedaan hebben natuurlijk, hè. Ja, kijk, en dat is nou wat wij op het honk steeds bij jullie de pogen in te hameren, joh. Welke vorm van agitatie je ook met jezelf bedrijft, ken je theorie, ja? Goeie les geweest, Koen. Fijn jong, pluspunt, chef. Je zeker voor mij een nieuw dak waard, hoor. Plus een route op een sloop. Ja, dat is gek, zeg. Eerst op een en die twee peperplasties in een bedje onder de blote hemel. En toen bij oma Aug voor het stuk in de ramen soort van Sinterklaas lastende zwarte piet. Ik wist zo gauw niet waar ik kijken moest, zeg. Wil je dat wel geloven? Nee, zeker, hè? Ja, niks kan je eraan overlaten, dat soort. En dat blijft er maar om je heen, Drentel, als je bezig bent... Kan ik wat voor je doen, oom? Ja, ik maak mij nou eenmaal graag nuttig. Ik... Ja, en, al, en als ik mijn bestek aan het uitzetten ben? Nogal geen precies karweitje. één fout en het ding wordt zo scheef als een krap. Nou, volgens mijn vader is het meer jouw scheve hand van messelen dus, hoor. Ja, kan ik wat voor je doen, oom? Gek word je ervan? Dus dan zeg ik maar weer eens iets van... Uh, grote, grote jongen, man. Ga dan eens in de tuin die oude stammetjes was klein hakken. Ja, met dat uh, zweterige weer hè. Dat onduidelijke spreken, hè. Die scheppingsdrift Ja, Jazeker. <lacht> Vijf minuten later zie ik voor mijn verbijsterde blik. Twee krijzende meisjes peperplas door de tuin rennen, achtervolgd door een vent met een bijl. Ja, in opdracht. Als ik zeg, ga in de tuin die oude stammetjes vast fijn hakken... Nee, ga in die tuin die oude dametjes fijn fijn hakken. Dat verstond ik. Dus als jij meent te verstaan dat iemand je de opdracht geeft... ...oude dames fijn te hakken, dan hak je ze fijn. Ben jij nou een open haartje? Ben jij een open haartje? Ik Tof. deed toch alleen nog maar alsof? Ik dreeg toch alleen nog maar? Ja, ja. Gisteravond hadden ze er nog over, gezegd, Nou, meneer Wiedels, dat neefje van u... Dat weet Anders ook al hoe je je vrouwenhartje veroveren moet. Ja, zeg. Over gisteravond gesproken. Vertel eens, hoe was dat nou? Hoe was dat nou? Dat was iets verschrikkelijks. Dat was een ramp. Catastrofaal, zeg. Daar is iets verschrikkelijks een kind bij. Dat inwijden van een open haartje? Wat heet inwijden, zeg maar, uitroken? Ja, ik was er al bang voor, chef. Waarvoor? Voor dat stevige chef. Die open haartjes zijn nogal trekgevoelig, zie je? Ja. En als ze dan zo'n 60 centimeter uit het lood staat. Wa ja. 60 centimeter uit hem, Hier zo. Waar haal je die wijsheid van aan, Pol? Uit het officiële korpsrapport, chef. Ah, ah ja hoor. Het officiële rapport van het korps ter helle. De heren vrijwillige brandweerwolven. Oh ja, je had het over bluswater, hè? Over welk ongerief had ik het niet? Vraag dat liever. Maar er was geen brand, nee. zei ik. Nee, er was rook, zei ik. Alleen maar rook, zei ik. Maar dat dan ook plenty. Ja, plus dat geknal, chef. Ja. Toen wij met het korps arriveerden, toen hoorden wij het een en ander knallen. Hoorde u dat ook, chef? Nee, toen niet meer, Paul. Toen was ik al doof voor die man Ja, maar wat was dat dan, chef, de drommel? Dat waren de noten, Paul, de drommel. Die moesten we... Zo nodig de hele avond gezellig poffen, man. Die bruine noten, hoe heette ze? Eh, uh, kastanjes, chef. Oh, waren dat kastanjes, nee, Weef? Jij hebt ze voor me gekocht, man. Ja, nee, wacht even. Vroeg jij niet om bruine bonen dan? Als ik bruine noten bestel? Ja, zie je, daar heb je het weer, hè. Dat niet, niet duidelijk articuleren van jou. Ja, nou, die, die willen wel knallen, chef. Bruine bonen. Maar zagen jullie dat er niet? Nee, dat zagen we niet. Wij zagen daar niks. Nee, wij waren al blind voor we goed er wel binnen waren, me en ik. We bellen aan, de deur gaat open het eerste... En het laatste wat we zagen was een wolk vette rook. Waarin die twee peperplasjes enthousiast stonden te hoesten. Dat ze hem al aan hadden. En zeg dan maar eens dat je wel weer eens terugkomt als ze hem weer uit hebben. Ach, Goed. en wat zei je? Wat valt het te zeggen? Je zoekt met je blinde huilogen op de tas naar een zetel... En je gaat maar gezellig een beetje mee zitten hoesten. Oh, meneer Beatles! U in vaders rookstoel hoor. Uw sigaren staan al klaar. Ja, nou, toen dacht ik dat ik helemaal stikte. Ja, maar, maar kon er dan niks open? Dat vroeg ik ook, Paul. Tussen twee blaffen door. Kan er niks open hier? Maar toen begonnen die twee romantische gekken mijn zakbruine bonen te poffen. Toen was het mondeling contact helemaal verbroken. En kon u dan zelf niet even iets openzetten, chef. Nee, Pol. Waarom niet, chef? Omdat wijden, de oude heer Peperplas, een zeer gering mannetje was, Pol. Waarmee u zeggen wilt, chef. Dat zeer geringe mannetjes in zeer geringe rookstoeltjes passen, Pol. Ja, en u niet, chef. <lacht> nee, ik niet, Pol. <lacht> Tenminste, niet, als ik me een avondje de voering uit mijn lijf zit te blaffen. Dat als benijd en overvloed er nou nog even een portie gloeiende bruine bodem in mijn keel schiet, man. Heus, dat ik het dan wel even warm begin te krijgen, hoor. Ja, en wat warm wordt, dat zit uit. Voila! Een of andere natuurkundige wet nog. Ja, wet van strafrecht, meen ik wel. Nee, meen. niet van strafrecht, nee. Nou ja, in ieder geval wel een rechtvaardige wet. Jee, je, chef, maar. Waar zat u dan toen wij van het korps arriveerden te Drommel? Ja, toen zat ik in mijn zeer geringe rookstoeltje, Pol. O, oh jeetje. Ja, o, oh jeetje, ja. Zeg dat wel. Driewerf, o, oh jeetje. Uh, hoezo, o, oh jeetje, knaap? Heb jij de chef dan nee. wel getroffen? Die knaap heeft mij letterlijk wel getroffen, Pol. Oh ja? Jij bent ook bij de brandweer geweest, hè? He? Wat ja, heet, Lien. Ja, ja. Knaap was er het eerste bij met zijn schuimblusser. Wat jij, ja, joh. Ja, ja, dat was gauw bekeken, Koen. Ja, ja. Twee flinke stralen en het was uit. De hè? helle de twee flinke stralen en het was uit. Nou ja, brand was er eigenlijk niet natuurlijk. Nee, precies, brand was er eigenlijk niet natuurlijk, goed gesproken. Maar dan wel heb je toch even buiten de heren vrijwillige brandweerwolven gerekend, hoor. Als die daar dan even een stief kwartiertje met hun brullende brani materiaal ...de voortuin komen omploegen, Paul. Oh. Ja, dat is de normale Chef. plus daarbij nog het feit dat de dames Peperplas van de maand een royale storting... in het fonds gedaan hebben, ja. chef. Dus toen waren die kerels helemaal niet meer te houden, begrijpt u wel? Ja, begrijp je wel, Terelle. Al moesten ze het zelf weer aansteken, hoor, maar ze zullen blussen. Ja, uh, moment even, chef. Moment, uh, even, Eef, joh. Eén ding begrijp ik niet helemaal. Als jij daar dan op je eentje die zaak weet te klaren... tot op het punt van brandmeester... Waarvoor alsnog hulde, waarom ga je dan toch nog dat dak staan open te hakken, knaap, joh? Dat is het reglement van discipline, Koen. Artikel 18 lid 1, weet je wel? Zodra de korpscomediant op het terrein van de brandweer arriveert, <lacht> beëindigt het manschap zijn handelingsbevoegdheid op eigen gezag en stelt hij zich onder de bevoegdheid van de dorpscomediant. Dikke acht voor theoriekraap. Dus als jij zegt tegen mij, hak open de dak, dan hak ik open de dak. Zo eenvoudig ligt het allemaal. Met een acht plus voor disciplinaire optreden, kerel. Wat u chef? Die met de gif op, oh. Hak maar open, meneer. Net nieuw, dat dak. Hij heeft het er net eigenhandig afgeblazen. Ligt dat hij nou weer een wedstrijd lekker openhakt. Als ze daar met je peperplas maar onder de blo blote hemel bifakeren, nietwaar. Ja, kraap heeft die twee met gevaar uh. voor eigen leven uit dat pand gehaald. Ja, twee keer kwam ik met een lege beddenstrijd van de ladder... maar de derde keer was het dan eindelijk raak, ja. Ja, zeg, nee, wacht nou even. De dame speperplas... Waar waren die dan? Die waren naar bed. Die dachten dat we al weg waren. <lacht> dat, dat kon je niet zien, namelijk in die rook. En iets horen was er helemaal niet bij... ...van die bruine bonen en dat gehoest. Dus jij zat alleen met je vrouw? Nee, met mezelf, want die was ook al naar huis toe, niet. Die was hem om half tien al gesmeerd. Die had nog iets tegen me staan blaffen van... ...blijf jij ook niet lang, bobber? Maar dat blafte ze toen per ongeluk in de roetwinkel... ...in de oren van de peperplasjes... En die denken dat er de zuster dat staat te keffen. Dus die lagen er ook voor tien in, die twee. Ah, en dat zat je in je eentje. In mijn een zeer geringe rookstoeltje, ja. Bruine bonen werpend in de richting van waar ik dat scheve kreng vermoedde. Ja, maar ja. heeft uw neef Eef dat ook niet gezien, te middernacht, chef? Die heeft daar toch die zaak geplust, jij, joh? Ja, of ik die gezien heb, hoor, dat spook. Toen begon het net eindelijk een beetje op te trekken, man. En jou, ja, hoor... Daar zie ik dan weer eens iemand door mijn betraande huiloog, een van schim. En die gaat er iets bij dat open haar te staan doen, zeg. Ik hoor iets sissen. Dus ik denk, wat staat die dan nou te versieren? Ja, ja. Ja, nee, dat klopt, dat klopt, want ik heb dat geblust. En ik kijk opzij zich en ik zie nog een kleine scheven vuurhaard. Ja, mijn sigaar, ja. En daar spuit iemand me dan even voor onder de taaie schuim, zeg. Ja, maar waarom heeft u zich dan niet even gemeld, chef? Omdat ik me trots heb, Paul. Omdat ik ervoor past me te melden als taaie schuimtaart... met een zeer gering rookstoeltje aan mijn achterste man. Dan ben ik zo vrij om te zwijgen. Ja, maar ratjes, chef. ik ben daar nog binnen geweest... en ik heb dat daar nog in die rook zien liggen op die stoel. Zak wasgoed, dacht ik. Oh, ja, ja. Met, met een witte sigaar in de mond. Ja, ja, weet je, wat het met jou... Ah, heer daar, Rinneman, als je het over schuim hebt. Uh, Breng gedaan, de met bierzoek ook al morgen, hè? Ja, geef maar. Ja, die heeft er, schat. Ja. Ik geef hem je even. Ja, heer, dank je, hier. Ja, meneer Rinneman, sympathiek van u dat u even bij... U bent gebeld door de verzekeringadviseur van wie, zegt u? Herinner me? Ah! Van de dametjes peperflas? Ja, ja. Goed. Oh, dan mag ik dan meteen even uitleggen, dan ik herinner ik me wel. Nee, kijk, wij hadden het er net over. Ik is het APPLAUS dinsdag weer om twee minuten over elf hoort u het vervolg van Biels Co. De rolverdeling was als volgt. Bouwondernemer Biels, Co van Dijk. Eline Terhelle, zijn secretaresse, Fiet Koster. Koen Polleman, Frans Koster. En neef Eef, Mathé Verdaasdonk. De regie was in handen van jo Fischer Junior.